9 uur. Het NOS-journaal. Lizelot Thomasen.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 De curatoren van de DSB-bank, belangenorganisaties en rechtsbijstandsverzekeraars... hebben een akkoord bereikt over een regeling voor gedupeerde klanten van de failliete bank. Wat er precies is afgesproken is nog niet bekend. Later vanochtend wordt een persconferentie gehouden. Partijen hopen dat door de regeling tijdrovende en dure rechtszaken niet meer nodig zijn. De curatoren en belangenorganisaties praten al geruime tijd over een oplossing voor klanten die zich benadeeld voelen... Hypotheekleed, de belangenclub van Pieter Lakeman is niet betrokken bij het overleg. Lakeman stapte daar in juni uit.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 Hij verongelukte zaterdag op de Ringweg bij Dordrecht. Mink Oosterveer is 50 jaar geworden. Het weer, stapelwolken, ook zonnige perioden. Plaatselijk komt nog een lichte bui voor. Het wordt een graad of 17. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Aan BB verkeersinformatie het is een normale ochtendspits. De meeste vertraging is in het midden van het land. Nog een paar files vallen op. De A9 ook maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en op 7 kilometer... Op de A15 Nijmegen richting Gorkum staat tussen ochtend en Tiel 5 kilometer. Wordt gewerkt aan de Vlakentunnel in de A58. Eén tunnelbuis is dicht, dat geeft behoorlijk wat vertraging. Op die A58 Vlissingen bergen op Zoom in beide richtingen voor de Vlakentunnel 2 kilometer. 2,75 procent. Ik herhaal het nog even. 2,75 procent. Dat is de rente die u krijgt bij internetsparen van Egonbank.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Turkije dreigt alle banden met de EU te verbreken. VVD-Europarlementariër Hans van Balen dreigt terug. U hoort hem zo. We gaan eerst naar een geschokte Tweede Kamer. De parlementariërs zijn geschokt over het COA. Daar heerst namelijk een verziekte bedrijfscultuur en wordt er veel publiek geld verspild, ontdekte de NOS naar meldingen van het personeel van het COA. Dat is de organisatie die belast is met de opvang van asielzoekers. Medewerkers klagen vooral over het schrikbewind dat bestuursvoorzitter al Bayrak zou voeren. Sinds haar komst zijn er twintig directeuren vertrokken, vaak met ruzie. Kamerlid Sietse maar hoort u? Die echt schandalig zijn. Zo uh, so, uh, me schijnt uh, mevrouw al veel meer te verdienen dan de Balkenende-norm. Ik heb uit de uitzending van het journaal van gisteren begrepen dat zij 273.000 euro verdient. Ja, en dat, dat mag gewoon niet. De, de Balkenende-norm ligt, uh, ligt op ongeveer 180.000, 190.000 euro. En als je jezelf meer belastinggeld toe-eigent dan mag. Ja, dan, dan vind ik dat pure minachting van de burger. En dan vind ik ook uh, dat je niet aan kunt blijven. Naar aanleiding van de berichten gaat minister Leers voor Integratie en Asiel... vandaag nog praten met de Raad van Toezicht van het COA. Samen met Fritsma van de PVV nam het PvdA-Kamerlid Hans Spekman... al eerder de kosten van de asielopvang onder de loep. Maar toen werd het hen nog niet echt duidelijk... dat er nog meer aan de hand is bij het COA. Weer van de AKM lid Spekman heeft een spoeddebat aangevraagd inmiddels over de kwestie en hoopt dat minister Leers de zaak grondig uitzoekt. Kijk, Ik heb me gericht op de kosten en dat laat ook al heel veel zien, uh, omdat gewoon de kosten extreem hoog zijn per individuele asielzoeker. En daar, en daar profiteert de asielzoeker niet van. En dat vond ik juist altijd zo verschrikkelijk... dat die opvang zo beroerd is... en dan vervolgens de kosten toch zo hoog zijn. Dus ik vind nu dat leers zijn verantwoordelijkheid moet pakken... en de onderste boven moet halen... om die kosten zeg maar, te drukken en zorgen dat de opvang menswaardiger wordt. En de ambtenarenbond Abfacabo is ook geschrokken... van de berichten over het werkklimaatwet COA. De bond gaat nu de medewerkers ondersteunen. Uh, zorgen dat, uh, dat voor de medewerkers uh, er een veilig punt komt waar ze kunnen reageren uh, en zelf ook kunnen aangeven wat zij ervan vinden. En in ieder geval die signalen serieus nemen, uh, ongeacht wie het meldt. En dan zorgen dat er een veilige situatie voor medewerkers komt. Dat is ook het belang van de AFCABO-FMV. Depje van Leiden van de Ambtenaren-Vakbond, meer daarover. Net zoals over dat eigen NOS-onderzoek, leest u op onze website, nos.nl. Dan naar Turkije dat regement van het land dat alle banden met de EU zal verbreken als Cyprus in 2012 EU-voorzitter wordt. Het is de VVD in het Europese parlement in het verkeerde kilgat geschoten. vvd europarlementariër Hans van Balen stelt zelfs dat door dit regement een eventueel Turks lidmaatschap van de Europese Unie in gevaar komt. We hebben hem nu aan de lijn. Meneer van Balen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent uh, boos op Turkije, maar welke consequenties moeten de dreigende woorden van de Turkse vicepremier, want die heeft het gezegd, volgens u hebben, concreet? Nou, concreet is, uh, Turkije zegt onder uh, voorzitterschap van Cyprus en EU-lidstaat, gaan wij niet meer met de EU praten. Nou, dat heeft consequenties, dat ik vind dat we daarna, dus nadat uh, lidmaatschap of voorzitterschap van Cyprus, niet uh, business as usual doen, normaal met de Turken omgaan, zij dienen nu, Duidelijk te maken dat dit een uh, misplaatste opmerking van een kiezenpremier was... ...dat ze dat niet vinden. Doen ze dat niet, dan kun je niet gewoon aan tafel gaan zitten. Achter u gaan de metro's weg, meneer Van Balen, geloof ik? Klopt, ik ben op de weg naar Brussel, vandaar. Goed zo, nou, vandaar het uh, geluid. Dat hebben we dan even verklaard. Uh, Zek, uh, Cyprus steekt natuurlijk Turkije al lange tijd. Heeft u helemaal geen begrip voor de Turkse houding? Nee, want Cyprus, het noordelijk deel, wordt sinds 1974 bezet door Turkije. Niemand erkent dat. Uh, ook de Verenigde Naties niet. Uh, vele Turkse Cyprioten zijn gevlucht. en zijn vervangen door uh, settlers, door kolonisten uit het vasteland. die niets met Cyprus te maken hebben. Turkije zou uh, de relaties met Cyprus normaliseren. dat heet het Ankara-protocol. dat doen ze uiteindelijk niet. Dus Turkije houdt zich niet aan de afspraken. En de Europese Unie is nou juist gebaseerd. als rechtsgemeenschap op afspraken. En wie daar niet aan voldoet, kan niet toetreden. Ja, en u zegt het moet duidelijk worden dat de vicepremier dit niet zo meent. Maar Erdogan heeft natuurlijk vorige maand al gewaarschuwd he, dat het voorzitterschap van Cyprus gevolgen zal hebben. Ziet u iets van een trend in de opstelling van Turkije tegenover de EU? Jazeker. Kijk, Turkije richt zich gewoon meer op Iran en ook op de Arabische wereld. Uh, en neemt afstand tot Europa en ook tot de Verenigde Staten. En dit is een onderdeel van. Uh, Turkije heeft, meneer uh, Erdogan zijn niet geprofiteerd van de aanvraag van het lidmaatschap en kandidaatlidmaatschappen. Dat betekent de rol van het leger. Allemaal dat soort zaken. Wij willen in Europa niet een leger wat de dienst uitmaakt. En nu dat gebeurd is, lijken ze eigenlijk... naar hun bondgenoten te keren, Iran en de Arabische wereld. En ik vind dat ze dus een cruciale fout maken. Dus het is een trend. Ja, maar hebben wij Turkije ook niet nodig als brug naar de Arabische wereld? Ja, maar daar hoef je geen lid van de Europese Unie voor te zijn. En de Arabische wereld... Uh, is een hele diverse wereld. Turkije is geen Arabisch land. Uh, wel heeft het Moslimbevolking in hoge mate. Dus wij moeten met Turkije goed omgaan. Het is ook een NAVO-lid. Maar ze moeten ons, en dat is de Europese Unie, respecteren. Want zij willen lid van de Europese Unie worden. Wij willen geen lid van Turkije worden. Hm. Maar zegt u dan van dan hoeven we ons best ook niet te doen om uh, Turkije als lid in te lijven? Laat het dan maar gaan. Uh, als Turkije... Dit Soort zaken wij doen, dat is provoceren, internationaal recht eh, met voeten treden, dan moeten wij ons niet enorm gaan inspannen om de Turken te vragen of ze desondanks toch nog lid willen worden. Dat is hun eigen beslissing. VVD-Europarlementariër Hans van Balen, dank voor uw uitleg en een goeie, goede reis met de trein. Goedemorgen. Elf minuten over negen is het, ik um, moet even terug naar eigen land. Irritatie in het kabinet namelijk, over berekeningen van het CPB, het Centraal Planbureau. Weet u het nog, vorige week kwamen berekeningen van het CPB naar buiten, waaruit bleek dat de bezuinigingen van het, uh, op het PGB, het persoonsgebonden budget, minder opleverden dan gehoopt door staatssecretaris Veldhuizen van Zanten. En dat is niet zo best gevallen in het kabinet. Verslaggever Wilco Boom. Wilco is er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 die uitkomsten van het onderzoek meteen politiek gemaakt. De berekeningen waren tegenvallen voor het kabinet. De uitkomsten waren anders dan gehoopt. Het leidde er uiteindelijk ook toe dat er nog een motie van afkeuring... werd ingediend tegen staatssecretaris Veldhuizen van Zanten vorige week. Ja, en dat de oppositie er meteen politiek van kon maken... dat was ook volgens CDA-bronnen. Nou bepaalt weer niet de bedoeling. Het onafhankelijke CPB laat zich zo de politiek intrekken... vinden ze bij economische zaken. Dat niet toevallig onder leiding staat van CDA-minister... en vicepremier Verhagen. En ook bij het CDA... De Tweede Kamer. Ja. Zijn er aanwijzingen dat er uh, niet goed is gerekend of een bepaalde kant op is gerekend? Nou, dat wordt wel eens vaker gezegd over het CPB... maar dat is dan meestal omdat de berekeningen niet in de lijn zijn... van wat het kabinet van dat moment voorstaat. En dat heeft minder te maken met de politieke kleur van het CPB... of de leiding van het CPB. Koen Teuling staat bekend als PvdA. Maar dat heeft dan meestal te maken met de politieke kleur... van het kabinet van dat moment. Kan je de rol van het CPB nog eens toelichten? Worden altijd de rekenmeester genoemd. Wat doen ze nou precies? Het CPB is opgericht na de Tweede Wereldoorlog... in het kader van de wederopbouw. speelde speelt een belangrijke rol bij de verdeling van de Marshallhulp, de hulp die de Verenigde Staten toen gaf aan de landen in West-Europa. En sinds de jaren 80 rekent het Centraal Planbureau ook de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen door. En die berekeningen moeten dan duidelijk maken of de politici wel uitgaan, allemaal uitgaan van dezelfde gegevens. En of hun uh, voorspellingen ook enigszins kant en wal raken, zodat ze allemaal op een gelijk speelveld spelen. Ja, en ook dan zie je dus wel eens dat uh, partijen ontevreden zijn over de berekeningen van het CPB. Maar uiteindelijk legt iedereen zich toch altijd wel bij die uh, bij die opvattingen van het CPB neer. Nou, die ontevredenheid is al vaker. Je zei dat net al, uh, het leidt wel eens tot heftige woordenwisselingen. Tast dat de autoriteit van het CPB niet aan? Uh, nou, tot nu toe niet. Er zijn pogingen gedaan om, om andere bureaus op te richten. Uh, Toenmalig LPF-minister Eduard Bomhoff... die uh, minister in het eerste kabinet van Balkenende die richtte zijn eigen onderzoeksbureau op... het Nijver. En uh, ja, je ziet dus... wel vaker irritatie bij kabinetten... over CPB-adviezen. Uh, maar dat is dan... meestal omdat ze niet in de politieke lijn... van het kabinetsbeleid zitten. Kijk, nu is er... een PVDA-trek uh, daar aan de teugels. Maar bijvoorbeeld ook oud-minister... Gerrit Salm van de VVD... is ook de baas van het CPB geweest. En ja, dat er met enige regelmaat... spanning is tussen het CPB... en het kabinet, betekent in elk geval dat het CPB... de kabinetten niet altijd... naar de mond praat, zou ik zeggen. Nou, dan zal er wel wat irritatie komen. De komende tijd ook Wilco Boom in Den Haag. Dank je wel. Zo dadelijk staan we stil bij het overlijden van Mink Oostervier. De striptekenaar van uh, de winnaar van de stripschapsprijs... dit jaar nog, is omgekomen bij een auto-ongeluk. Hoort u zo meer over. Jolanda van der Velde, hoe is het op de weg? Het gaat wel een stuk beter. In totaal nog zo'n 95 kilometer file. Een paar dingen vallen op. Het is een aanrijding geweest op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij de af -schoten nog 5 kilometer. Alle rijstroken zijn er weer vrij. Ook een nieuwe aanrijding op de A27 Almere Utrecht bij Huizen 2 kilometer. En nog veel vertraging op de A50 Os richting Eindhoven. Tussen Nistelrode en Veghel langzaam rijden over 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Er Wordt gedemonstreerd vandaag tegen het kabinetsbeleid... met name de bezuinigingsplannen. De demonstranten staan de hele ochtend al in Utrecht... met Joris van der Kerkhof. Joris, het wordt nu wel eens tijd dat je weggaat. Ja, we gaan naar, naar Den Haag toe. Althans, de demonstranten gaan naar Den Haag toe. En wat neemt u dan mee, mevrouw De Beer? Oh, um, wat ik meeneem is de, de stapeling van uh, alle maatregelen... Met, door middel van beeld met dozen. Oké, okay, de doos staat dan allemaal op alle... waar de bezuiniging, waar er op bezuinigd de de wordt. Ja, klopt. Ook over op de hoge kosten vervoer en uh, wat nog meer. Rukzak... Het staat op zijn kop, rugzakje verdwijnt. verdwijnt. En minder, minder... En minder... Minder wat? Ja. Dat is onduidelijk. Wat ja. ja. staat er nou? Oké, okay, het is weer een afleiding in ieder geval. Afleiding en, en... Oh ja, even een cherry maken. Van 90.000 naar 30.000 WSW-baan. Ah, de sociale werkvoorziening. Ja. Nou, de dozen gaan naar beneden. Ja, die gaan naar beneden. Oh, en die gaan dan de auto in. Neemt u er ook een paar mee? Zal ik er ook een paar meenemen? Dat is gevaarlijk, hoor. Ja, als we zo de trap aflopen. Nou, hoppa, deurtje open, deurtje dicht. De hele uitzending door al zit een verslaggever van Radio Lelystad... In de radiowagen. Nou ja, verslaggever van Radio Lely staat meer DJ. Uh, DJ? Ja. Maar Gaat uh, het goed? Ja, gaat heel goed. En uh, ja... En ik ben ook zo nieuwsgierig naar, uh, naar Marcel Ooster en Lara, uh, Lara Rensen. Oh ja, dat zijn we allemaal wel nieuwsgierig. Nou, maar <lacht> ja. Zullen wil <we> eerst <lacht> nog even deze, deze, deze dozen goed wegbrengen. Ja, doe, doe dat. <lacht> ja. Ja. <lacht> gaan jullie dan ook nog op andere manieren, behalve deze dozen, actie voeren? Uh, ja, we gaan. Uh, volgens mij heb ik het straks al gezegd, we gaan als marionettenpop. Ja? En zo van, van we wilden graag het touwtje in de handen hebben. Want ja, als alle maatregelen doorgaan, ja, dan denk ik dat, inderdaad dat het niet zo best uit gaat zien voor veel mensen. En er zijn hele, heel veel mensen worden inderdaad ook getroffen. Ja. Hebt u nou niet het idee dat het ook wel heel makkelijk is om te roepen van het kan allemaal niet minder? Uh, Daar kan toch wel een beetje bezuinigd worden. Ja, oké. Okay, een beetje bezuinigen. Maar dan moet je het ook op een goede manier bezuinigen. Wat is een goede manier? Nou, Ik denk dat er ook... Oh jee, uh, dat het ook wel in de instellingen ook iets kan gebeuren. Zodat er komt nu meer... extra geld voor de instellingen juist. Ja, maar niet voor mensen dat er bezuinigd wordt op de mensen. Maar dat er bijvoorbeeld minder managers... bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld in, in de instellingen minder uh, ingezet worden. Maar meer dat er geld komt naar de mensen. Heel goed. Dat mensen ook kunnen ontwikkelen. Ze kunnen groe uh, groeien en... Dat lijkt mij uh, het beste manier om dat op die manier te gaan bezuinigen. Compliment. U ben, ja, u, ben, u bent niet alleen verslaggever maar, uh, en, en dj, maar ook uh, communicatiemedewerker van de federatie. Dit uh, wordt goed verteld door uh, mevrouw de Beer? Ja, het doet ze heel goed, ja. Ja, oké. Okay, en wat gaat u dan doen in Den Haag? Wat ik ga doen in Den Haag? Ik ga filmpjes maken. Oh. Ja. En, wa en waar zijn die dan te zien? Uh, uh, die zijn straks op het internet te zien... En waar dan? Waar dan? Uh, ja, het uh, kan zijn op de site van de LFB of uh, op de site van... Uh... Ja, op de Zuidverplatform VG, dus... Uh... Ja, ja, er zijn heel veel uh, afkortingen waar het, uh, waar het allemaal op, op te zien is. Ja. De deur uh, kan dicht van de, van de auto, rijden naar Den Haag toe. Maar voordat u meegaat, had u nog wat vragen, hè, zei u net. Ja, nou, ik, uh, ik, ik heb dus vanochtend bijna drieënhalf uur zitten luisteren naar Radio 1. D, D uh, en, ja, even wachten, ja. we, we, we gaan even wat laten horen. Wacht even. Oh, Verfrissend, helder en begrijpelijk. Dit is Gerbera Radio op Radio Lelystad. Hier is uw co-piloot, D. De Haas. Take, take it away, D. Ja, nou, uh, ik zat al 3,5 uur uh, te luisteren naar uh, Radio 1. Ja, bijna dus. En uh, je, je krijgt uh, zoveel informatie. Maar jullie ook natuurlijk, Marcel en Lara. Ja. Uh, hoe verwerk je dat op zo'n dag? Poeh. Goed, alles in je opnemen. En we krijgen natuurlijk veel uh, aangeleverd en steun van onze redactie. En een mooi computersysteem waar alles in staat. Dus maar weet jij... Uh, ja, maar, uh, sorry hoor, maar weet u... Uh, uh, zeg maar de volgende dag wat je dus vandaag hebt gedaan? De, de volgende dag weet ik nog wel wat ik vandaag heb gedaan. Maar we weten niet wat we morgen gaan doen. Nee, oké. Okay, nee, maar dat snap ik. Dus ja, je weet uh, nooit uh, hoe het... Uh, je weet nooit hoe de wereld afloopt natuurlijk. Nee, helaas niet. Nee, dus... Nou... Nee, maar ik bedoel me mee, ik bedoel me mee te zeggen van... ja, je krijgt zoveel informatie en in jullie vertellen ook heel veel informatie. Dus daarom vroeg ik me af, hoe, hoe, hoe blijft dat hangen bij ja, jullie? Ja, nou, we worden er soms ook turenduurs van, dé kan ik je vertellen. Maar zullen wij straks verder praten, dé? Dan gaan we nog ja, even doen... in de studio. Ja, doen we. Doen we okay. dat. Tot Super. straks. Hoi. Tien voor half tien is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Serieuze, andere serieuze zaken. Striptekenaar Mink Oosterveer is namelijk overleden. Hij kwam dit weekend om bij een motorongeluk. Stripjournalist uh, Michael Minnebo, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, u kende Mink Oosterveer, uh, kunt u hem eens beschrijven? Uh, wat, wat voor striptekenaar was het? Nou, ik ik kende Mink uh, beroepsmatig, omdat ik hem uh, recent uh, in de laatste twee jaar een paar keer heb geïnterviewd. Uh, onder andere omdat hij dit jaar de stripschapsprijs uh, heeft gewonnen. Ja. Uh, ja, Mink is iemand, uh, dat was echt een tekenbeest, uh, een van de weinige realistische stripmakers, die wij, of iemand die dus realistische stijl aanhangt uh, in Nederland. En daarvoor kreeg hij onder andere ook de prijs. Uh, hij is begonnen in uh, krantenstrips uh, voor de Telegraaf, onder andere Zodiac en uh, Nicky Saks. Samen met uh, schrijver Willem Ritstier uh, maken maakte hij die strips. En de laatste paar jaar was hij ook heel erg bekend uh, in de Eppo. Vanwege een Westernstrip Brons en Ink. En hij deed een aflevering van Storm. Uh, dus dat, uh, maar het het, het, het trage is ook uh, dat hij eigenlijk uh, reizende was uh, in de Amerikaanse comicswereld uh, sinds een tijd. Waar hij voor de uitgeverij Marvel bijvoorbeeld ook uh, een Spider-Man verhaal mocht maken. Dus hij was echt uh, goed op weg. Uh -huh. Uh -huh. Hij was echt upcoming. Zeggen... Ja, we, we hebben nog even naar zijn strips gekeken. Het is bijna on-Nederlands. Het, het is bijna gericht op Amerikaanse comics. Was dat altijd zijn stijl? Ja, hij heeft altijd wel daar, uh, daarin gezeten, uh, in de krantenstrips eigenlijk ook al. En, uh, een krantenstrip is eigenlijk een heel moeilijk medium, omdat je natuurlijk heel snel veel uh, moet produceren. Elke dag een strookje of, uh, of wat. En uh, ja, dat daar heeft, hij door, heeft hij er wel sneller door geworden. En hij heeft inderdaad uh, altijd een beetje die comicsachtige stijl gehad, uh, die, erg, uh, die erg aanslaat daar. En uh, die ik zelf erg ook mooi vind. Ja, onder andere Spider-Man heeft hij wel eens getekend. Hè? Dat is natuurlijk een hele eer als je die ook mag tekenen zelfs. Waar heeft hij de stripschapsprijs voor gekregen? Ja, hij heeft de stripschapsprijs gekregen... vooral uh, voor het feit dat het een van de weinige realistische tekenaars is. En omdat hij natuurlijk al een tijd uh, meedraait in het circuit. En uh, ja, het is toch wel een, ik vond hem wel een tekenaar waar je rekening mee moest houden. En als mens, want u heeft hem geïnterviewd, hè? He? Ja, ik heb hem wel geïnterviewd, uh, maar goed, we hebben het natuurlijk voornamelijk over het maakproces van strips en dergelijke. Hij kwam over als een hele, een hele aardige, aardige kerel en uh, ik weet echt hard voor de strip. Dank dat u, ons eventjes, uh, dat u met ons wilde stilstaan bij Mink Oosterveer. Ja. Michael Minnebo, stripsjournalist. Dan gaan we het hebben over eten uit de muur, want dat doet iedereen wel af en toe. Hele generaties snackliefhebbers in ons land zijn opgegroeid met de FEBO. Snackbarketen bestaat 70 jaar en viert dat uitgebreid. In Artus wordt er vanmiddag zelfs een jubileumboek gepresenteerd. Onze verslaggever Jeroen Schutijzer ontmoet een heel bijzondere FEBO-ondernemer aan de Amsterdamse Amsteldijk. Maar eerst even een kroketje. Trekken? En daar ligt hij, hè? Ja, de beste kroket van Nederland. Echt waar? Heerlijk. Nou ja, uh, dat bepaalt de klant, hè? En je je ziet hoe slank je blijft als je elke dag een kroket eet. Hoe ze erbij staat. Dus ja, het schaat hè. Maar dat vet van ons, dat is al zo'n kerstvest, daar worden ze niet dik van. Jan van Boven, u bent 89? Nee, veel jongen, 88. En u runt deze snackbar hier? Met mijn vrouw. Ja, En die doet het, dat is een goede kwebbel. Nee hoor, het loopt echt goed, prima, zoals het hoort. Nou viert dit bedrijf feest? Ja, 70 jaar dat is een hele ruk. En waarom hebben ze het zo lang volgehouden? De kwaliteit, dat is alles. Het belangrijkste wat er is. Als je een goed, een goed spulletje brengt... Dan, uh, dan, blijf, dan blijf je overleven. Alle zaken die er zijn, de goede die blijven leven. Ik zie ze hier liggen, hè? de rundvleeskroket, de kalfskroket. Ja, dat is, de kalfskroket is de lekkerste, ook de meest populaire, de meest gangbare. Ja, ik kwam toevallig voorbij, denk ik. Nou, even vertalen. Het is een begrip, hè, deze zaak. Wel bekend, hè, toch? Ja, toch. Kan niet missen in, uh, in Amsterdam en omstrijden tegenwoordig, toch? Nee, ik geloof wel 23 filialen hier. Ja. Het is altijd wel verleidelijk. Kijk, al die hamburgertjes achter het glas. Ja, ik kijk wel. hier zo aan. Ja, klopt. Nou, als je voorbij rijdt, denk ik van... een ja, keer zon toch nog wel eventjes om... om toch even een hamburgertje te pakken. Even tussendoor natuurlijk. Ik zit in Surabaya. Adu meneer Veewo, wat is zo lekker als ik kom in Nederland. Ik ga altijd veel keertjes naar de Febo. Dat was in Surabaya. Heeft u nou een klant meegemaakt waarvan u dacht van... nou? Wordt nou wel eens tijd om te stoppen? Meegemaakt, die zien we nog elke week. Ja, ik zal maar niet zeggen waar hij de journalist van is. Maar hij weegt 130 kilo. En dan komt hij binnen en dan zegt hij twee bami, twee kalfsoketten, een dubbele friet, een grote milk shake. Heeft deze snackbar nou uh, bekende Nederlanders als klant? Er is iets bekend, en Karin Bloemen is bekend... en Ed Nijpels uit Groningen is bekend... En Katje Schuurman, dat is ook een tamelijk bekende juffrouw. Zal ik nou nog een broodje hamburger proberen? Zou ik maar doen, ja. Weet u waar ik altijd zo'n hekel aan heb? Dat die ketchup je mouw inloopt. Dus heeft u er bestek bij? Nou, bestek. <lacht> ja, dat hebben we er wel bij als je dat wil hebben. Tuurlijk wel. Een beetje netjes eten. Ja, dat Er is een mevrouw en die komt een honderd in doosjes meenemen. Dat mijn vrouw zegt, feestje mevrouw. Nee, ze ik ga naar mijn kinderen in Amerika, die wonen daar, ik woon daar ook. En ze hebben gezegd, mam, als u komt, neemt u veel mee. Nou, maar of je nou in Amerika binnenkomt met honderd kroketten, daar heb ik zo mijn twijfels over. Maar ja, goed. U bent zeker de oudste ondernemer binnen deze keten. Ja, ja, ja. ja. ja zeker de dus. oudste. Ja. Waar haalt u de kracht vandaan? Van haar. Van uw vrouw. Ja, van mijn vrouw. Niet roken, niet drinken. En uh, kalfskroketten met maten. Wat is maten? Eén per dag? Eén per dag, ja. Ik ga afsluiten met een heerlijke zetekoket. Afsluiten? Hoe afsluiten. bedoelt u? Ja, Ik ben nou wel klaar met eten, hoor. Dan ga ik afsluiten met een kaketje. U heeft al drie gangen gedaan? Ja, ongeveer wel. Ik, ik, ik sta op met de veebouw en ik ga slapen met de veebouw. Op een knopje drukken? Fantastisch. Ja. <laughs> hoe lang houdt u dit nog vol? Ja, even zo lang mogelijk. We zien wel hoe het gaat. Het enige gedonder wat ik heb, dat is met mijn benen. Nou, die... Uh... Ja, dat is uh, ja, niet zo goed te functioneren. Maar, zijn ze. maar verder, uh, we gaan door tot dit einde. Jeroen ijzer bij de jubilerende snackbarketen. Ik ga nog even naar Groot-Brittannië. Want in het Britse Bezelden staat de ontruiming van een groot woonwagenkamp, Dale Farm, op het punt te beginnen. En dat kan nog wel eens uitlopen. kon nog wel eens op een ware veldslag. Bewoners weigeren dat kamp te verlaten. Waar ze volgens de gemeente illegaal wonen. We schakelen met correspondent Hieke Jippes. Hieke, de ontruiming kan ieder moment beginnen. Is er al iets te zien van beweging in en rond dat woonwagenkamp? Nou, de beweging die er te zien valt is uh, een, een leger politie en uh, deurwaarders die in de nabije omgeving hun eigen kampement opslaan. Hun, uh, uh, de leider van Besselden uh, uh, council die al voor de hekken staat en bij dat hek naar dat woonwagenkamp een uh, barricade die is opgericht door de bewoners en twee... Uh, van de bewoners die zich hebben vastgeketend aan uh, een, een, uh, een paal die niet te verwijderen is. Dus die zeggen uh, dat ze uit zijn op uh, blijvend uh, verzet. De leider van de council heeft gezegd dat hij uit is op uh, een verwijdering van de bewoners. Op een vreedzame en kalme manier. Maar of dat lukt is natuurlijk maar de vraag. Heke, wat voor mensen wonen daar nou? Daar wonen... Um, um, Eerste Ierse travelers, woonwagenbewoners... dat zijn mensen die het liefste in caravans in een groep bij elkaar wonen... die uh, af en aan uh, gedurende tien jaar op die illegale plaats uh, uh, hebben gewoond... die soms ook een paar maanden weg zijn, terug gaan naar Ierland bijvoorbeeld... of uh, op weg zijn naar uh, wat anders... maar die dat beschouwen als hun uh, plaats waar ze met elkaar kunnen leven. En waarom moeten ze weg in Bezelden? Ze moeten weg omdat ze uh, zitten daar op een uh, illegale uh, plaats. Dit was ooit een metaalsloperij met een huis erbij... Die is gekocht door één Ierse travellersfamilie En uh, die, uh, die plek is zo langzamerhand uitgedijd tot uh, nu 400 uh, mensen in caravans en uh, stakaravans. Dat mag niet, zegt de gemeente. Daar is geen uh, bestemming voor uh, woonbebouwing. Dus die mensen moeten weg. En waarom wonen ze nou uiteindelijk al zo lang? Ze wonen er zo lang eigenlijk omdat er uh, uh, eindeloze procedures over en weer zijn geweest over de, de, de, de, de wettigheid van, uh, de, van het uh, hier wonen. Ook omdat uh, Basel den Council uh, heel lang geaarzeld heeft, want het is natuurlijk niet niks wat hier uh, begint. En die hebben zo lang mogelijk een compromis uh, proberen uh, te vinden. Nu eindelijk is de juridische weg uh, uitgeput en nu uh, wordt... Wordt er doortastend uh, aangepakt. Ik heb over de ontruiming van het woonwagenkamp in Bezelden. En zo zijn we aan het eind gekomen van het Radio 1 journaal voor deze ochtend. Morgen zijn we er weer. En in de loop van de dag, uiteraard, meer nieuws. Onder andere bij de collega's van de KRO. Sven Kokkelman. goedemorgen. Dag Lara, goedemorgen. Het kabinet gaat het komende jaar niet bezuinigen op hoger onderwijs. Maar toch halen we de doelstellingen niet om bij de top 5 van kennis-economieën in de wereld te komen. Waarschuwt de voorzitter van de HWO-raad, dat is Guusje Terhorst. Zij zegt, maak een keuze ofwel strenger selecteren aan de poort. Dus alleen de knapste studenten laten studeren. Of er moet echt meer geld bij. En verder Ella Vogelaar, die is oud voorzitter van de FNV, en vertelt straks hoe het nu verder moet met die vakbond. Want het pensioenakkoord lijkt er te komen... nu de FNV-Bouw dit weekend akkoord ging. Maar ja, het is ruzie en ellende daarbinnen in die tent. Dus hoe houden ze de gelederen gesloten? Daarover gaat Goedemorgen Nederland zometeen naar het nieuws van half tien. Lieselot Thomas. Radio 1, het NOS-journaal.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 had de cijfers van staatssecretaris Veldhuizen van Zanten... nagerekend op verzoek van de oppositie. De conclusie was dat de bezuinigingen die de staatssecretaris wil doorvoeren... veel minder opleveren dan verwacht. Volgens Betrouwbare Bronnen heeft de hoogste ambtenaar van Economische Zaken... gezegd dat de berekeningen deels niet kloppen. En er is een akkoord bereikt over een regeling... voor gedupeerde klanten van de DSB-bank. Over de inhoud is nog niets bekend. Later vanochtend is er een persconferentie. De Partijen hopen dat door de regeling tijdrovende en dure rechtszaken... niet meer nodig zijn. en tot zover de hoofdpunten van het nieuws. ANWB verkeersinformatie: de meeste dagelijkse files lossen nu vlot op. Bij elkaar nog zo'n 60 kilometer files. Paar dingen vallen op: de aanrijding was er op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij de Bund Bunschoten nog 3 kilometer. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A9 Diemen richting Amstelveen tussen Belmarmeer en Knopend Honendrecht 3 kilometer. De rechter rijstrook is daar dicht, daar staat een bus met pech. En op de A50 Os richting Eindhoven tussen Nistelrode en Velgelnoord 4 kilometer. En door de werkzaamheden in de vlakentunnel loopt het wat vast op de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen. Voor die vlakentunnel 2 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Het kabinet verkwanselt de kennis-economie, zegt de voorzitter van de HBO-raad, Guusje Terhorst. De FNV moet ophouden met onderling moddersmijten, vindt oud vicevoorzitter Ella Vogelaar. Homo's in het Amerikaanse leger hoeven niet meer stiekem te doen over hun geaardheid... vanaf vandaag en het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Het is drie over half tien, dit is KRO. Goedemorgen, Nederland. Sander Bartling is vanochtend op het station van Schiphol. Treinreizigers tussen Amsterdam en Rotterdam kunnen in de toekomst kiezen of de reis wordt langer of het kaartje wordt duurder. De maatschappij voor beter OV is het daar niet mee eens en stapt naar de NMA. Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen Er komen geen extra bezuinigingen op het hoger onderwijs in 2012, zo blijkt uit de miljoenennota. Maar toch maakt de voorzitter van de HBO-raad, Guusje Ter Horst, oud-minister van Binnenlandse Zaken ook... zich zorgen over het voortbestaan van onze kenniseconomie. Mevrouw Ter Horst, goedemorgen. Goedemorgen. Waarop baseert u uw zorgen? Nou, Ik baseer de zorgen op het feit dat uh, ons kabinet wil dat wij uh, tot de top vijf van de kenniseconomie uh, horen als je dan kijkt naar de begroting dan, zoals u terecht zegt, wordt er in 2012 niet bezuinigd. Maar er komt ook geen cent bij. Uh, en voor de komende jaren, 2013, zal die bezuiniging wel uh, starten. Uh, dus onze stelling is, als iedereen in Nederland moet matigen, dan moet het kabinet en ambities ook een beetje matigen en realistisch zijn. Dus ofwel je zegt, we gaan minder studenten opleiden en dat geld gaan we gebruiken om zeg maar, de top 10, die heel goed is, die excellent is, om die uh, nou, tot het hoogste niveau te brengen. Ofwel je zegt, we leiden alle studenten op die naar het hbo-universiteit toe willen. Uh, maar dan moet je ook accepteren dat, je, dat, het, dat het niet zal lukken om iedereen uh, tot uh, dat hoge niveau te brengen. Maar waar pleit u dan uh, minder studenten? Nou, nee, ik zeg dat het kabinet er onduidelijk in is. Als je de minister hoort die zegt, we moeten mensen zo hoog mogelijk opleiden. En ik merk aan de toespraken die de staatssecretaris zelfs de afgelopen tijd heeft gehouden, dat hij daar een beetje aan begint te twijfelen. Dat hij zegt, nou ja, misschien moeten we niet die 50% hoogopgeleide mensen in Nederland willen... maar moeten we uh, naar minder toe bijvoorbeeld, naar 40%. Ja. En, maar je kan, niet, je kan niet tegen het hoger onderwijs zeggen... jullie moeten een heleboel nieuwe dingen gaan doen. Hè? Masters bijvoorbeeld bij het hbo. En zorgen dat er meer excellente studenten komen... en tegelijkertijd daar geen extra geld voor ter beschikking hebben. Die dingen die... En ook geen selectiemogelijkheden toestaan, hè? want dat kan op dit moment niet. Nou, nee. Die dingen, gaan niet, die dingen dat gaan niet samen. Maar wat heeft u voorkeur? Namelijk een meer studenten uh, die uh, dan maar wat minder hoog opgeleid zijn. Of een kleiner select gezelschap, maar dan hoger opgeleid, zodat we die top 5 positie wel halen. Nou, ik vind dat we onze eigen verantwoordelijkheid allemaal moeten kennen. En dit is nou echt een, een zaak waar de politiek zich over zou moeten uh, uitspreken. En dat doet ze op dit moment dus niet eenduidig. Ik vind dat niet een zaak voor het hbo zelf. Het is echt een politieke keuze. Of je zegt, we gaan alle studenten opleiden en we zorgen dat ze zo ver mogelijk komen... Of dat je zegt, we realiseren ons dat er een beperkt budget is. En dat betekent dus ook dat we gaan select selecteren... Ja. bijvoorbeeld op, nou ja, op intelligentie of op, op cijfers of wat dan ook. Ja, maar goed, ik vraag u naar uw opvatting. U bent een oud-politicus, ook nog lid van een politieke ja. partij... namelijk de Partij van de Arbeid. Uh, en u bent voorzitter van die HBO-raad, dus wat heeft u uh, voorkeur? Nou ja, het gaat niet om mijn voorkeur. Het gaat om dat je daarin een keuze maakt... En dat je als er beperkte middelen zijn, dat je dan je ambities ook zal moeten bijstellen. En dat doet het kabinet niet en zadelt ons dus op met een onmogelijke opdracht. Ja. En waar ik voor pleit is dat het kabinet zijn ambities bijstelt, dat ze duidelijk maakt wat ze wil. En dan werken wij graag mee samen met het kabinet om te zorgen dat de lat in Nederland omhoog gaat, want dat willen we beide. Ja. Dan is er nog iets, dat zijn namelijk de studenten zelf, en die zijn niet tevreden... want uit de plannen van dit kabinet blijkt dat de inflatie niet wordt doorberekend... en dat de studiefinanciering, laten we zeggen de komende vier jaar... gemiddeld met vier euro per min, minder per maand zal uitkomen per student. Mm -hmm. Vindt u dat een probleem? Nou, ja, als u het zo zegt, dan lijkt het allemaal wel mee te vallen. Maar het is natuurlijk wel zo dat uh, de studenten krijgen fikse maatregelen om hun oren... En ze moeten als ze een jaar langer uh, studeren dan wat ervoor staat... dan moeten ze zeg maar een boete gaan betalen. En ook voor de masterstudenten, dus zeg maar voor de tweede fase... die krijgen geen studiefinanciering meer. Dus als je dat bij elkaar optelt, is dat een heftig pakket... En er wordt wel zo gedaan van, nou ja, die studenten, die hebben het toch maar mooi makkelijk in het leven. Maar ook daar moet je je realiseren dat als je wilt dat Nederland uh, op niveau blijft als kennis-economie, en daar moeten we het echt van hebben, de minister van Economische Zaken, die realiseert zich dat ook goed, die investeert daar ook in, ja. dan zal je ervoor moeten zorgen dat, dat studeren, dat dat aantrekkelijk blijft. Niet alleen voor Nederlandse studenten, maar ook voor buitenlandse studenten. Ja, maar toch blijkt uit recent onderzoek dat het beeld van de arme student moet worden bijgesteld. Want 30% van de uitwonende studenten heeft een budget van meer dan 1450 euro in de maand. En een hm. derde van hen heeft zelfs meer dan 2250 euro te besteden. Nou, dat is meer dan een gemiddelde politieman. Ja, en weten hoe ze daaraan komen? Dat doen ze door te werken. En omdat studenten zoveel werken, hebben ze te weinig tijd voor hun studie... En uh, ontstaat er een cultuur van als ik mijn tentamer maar haal... en of het nou een, een 6 is of een 10 is, dat maakt niet uit. Of een D of een A, wat is het tegenwoordig? Hè? Dus door dat werken is te weinig tijd om aan die studie te besteden... En ik ben ervoor om te zorgen dat studenten meer tijd aan hun studie besteden... zodat ook de lat omhoog kan en ook echt uh, ja, tot een topprestatie gekomen kan worden. Ja, goed. U roept dus het kabinet op, maak een keuze. Ofwel een brede ja. instroom van studenten, ofwel een selectere ja. instroom... met, uh, laten we zeggen, strenge criteria aan de poort, om het zo te zeggen. Zodat ja. je dat kennisniveau uh, haalt. Precies. Te en, en kies ook, hè, als het gaat om die instrumenten om het onderwijs te verbeteren... Let veel beter op die docent, want er worden nu weer allerlei afspraken gemaakt met het hbo over rendementen, nou, noemt u maar op. Terwijl waar het eigenlijk om gaat, dat is wat er in die schoolklas gebeurt en of ja. die docenten goed zijn. Dus zet daar je energie op. Juist. U bent ook nog senator hè, in de Eerste Kamer. Ben ik ook, zeker. Ja, Dus u kunt het kabinet ook nog vanuit die hoedanigheid een halt toe roepen, toch? Ja, maar dat is niet mijn rol. Dus u spreekt mij nu als voorzitter van de HBO-raad... Ja. en niet als senator. Goed. U blijft dat nog niet zo lang, hè? Op 6 oktober wordt waarschijnlijk de nieuwe voorzitter van de HBO-raad bekendgemaakt. Ja, dat klopt. Ik was gevraagd voor een jaar en ik doe het voor een jaar. Ja, waarom doet u het niet langer als het uh, u zo aan het hart gaat? Nou ja, nogmaals omdat ik gevraagd was om het voor een jaar uh, te doen. En als je ergens voor een jaar zit, dan, uh, nou ja, dan acteer je toch anders... dan als je dat voor, voor vier of voor zes jaar doet. Dus ik heb het met erg veel plezier gedaan... Maar ik geef het ook weer met plezier per 1 januari over aan mijn opvolger. En wie wordt dat? Dat weet ik niet, dus uh, ik uh, kan ook uh, tegen u uh, daar uh, <laughs> alle duidelijkheid over geven, namelijk dat ik het niet weet. U hoeft niet te liegen. Wat gaat u zelf doen, Precies. tot slot? Ik weet het nog niet. Ik doe nu al een paar dingen zoals u zei, senator en een paar dingen daarnaast. En misschien komt er nog wel wat bij. Goed, ze kunnen u bellen, begrijp ik. Ze kunnen me bellen, ja. Alle interessante aanboden werden, worden met veel enthousiasme ingebracht. Mevrouw de Horst, ik dank u zeer. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen wij u een vraag naar aanleiding van een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Een Britse vliegtuigpassagier is gearresteerd omdat hij op 11 kilometer hoogte probeerde de deur van de nooduitgang te openen. Gezellig. Ze hem niet gelukt omdat het cabinepersoneel de man wist te overmeesteren. Maar wat was er wel gebeurd als het de man was gelukt om die deur te openen? Luchtvaartspecialist Hans Hirkers heeft het antwoord. Als je op grote hoogte de vliegtuigdeur open trekt... dan in eerste instantie gaat natuurlijk alle uh, lucht uit de, de cabine. De drukkabine heeft een uh, cabinedruk die gelijk is... aan een hoogte van ongeveer uh, 2700 meter hoogte. Dus wat je ervaart bijvoorbeeld als je op wintersport bent in, in de bergen. Uh, en als je dan op 11 kilometer hoogte... Dan zal de lucht met behoorlijk grote kracht het vliegtuig verlaten, maar er komt ook nog de zuigende kracht bij van het vacuüm wat om het vliegtuig heerst, omdat het zo snel vliegt. Dus dat, dat kan behoorlijk krachtig gaan. Um... Het wordt ook opeens vreselijk koud. De temperatuur is daar min 50 tot min 60 graden, dus dat voel je ook wel. Ik weet niet of vliegtuigen ook worden getest op het verlies van een deur op grote hoogte. Maar ik denk dat de kans bestaat dat omdat het vliegtuig opeens heel anders wordt belast, ook onderdelen in het vliegtuig ontzet kunnen raken. En dat, de romp, dat bepaalde delen van de romp ontzet raken. En dat kan bijvoorbeeld gevolg hebben voor het functioneren van de stuurorganen. Ja, Hans Heerkens, afblijven dus van die nooduitgangen. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar Goedemorgen Het voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Schiphol. En daar is Sander Bartling. In de Schiphol-tunnel bij het tracé van de hoge snelheidslijn en de gewone lijn... Uh, waar elk uur een trein uit Antwerpen aankomt... De hoogsnelheidslijn loopt van Amsterdam via Schiphol naar Rotterdam en sluit naar Breda, dan aan op Antwerpen. Het is hier al heel druk, mensen lopen af en aan. En ik sta dit tafereeltje gade te slaan met Rieke Spithorst van de Maatschappij voor Beter OV. Um, u gaat een klacht indienen bij de Nederlandse, uh, over de Nederlandse Spoorwegen, moet ik zeggen, bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit, maar daarover later. Uh, eerst wil ik weten wat gaat er precies verslechteren op dit tracé? Op het gewone binnenlandse tracé worden de intercitytreinen opgeheven. Zij worden vervangen door sneltreinen die veel langzamer zijn... en op veel onbelangrijke stations ook stoppen. Het gevolg is dat de reiziger straks moet kiezen tussen een langzamere trein... of een duurdere trein via de hogesnelheidslijn. En wat betekent dat dan concreet als ik nu van Schiphol naar bijvoorbeeld Rotterdam wil reizen? Dan heb je mooi pech, want dat betekent nu dat je nog een snelle overstapvrije intercitydienst hebt. Straks heb je een trein, dan mag je mee naar Leiden. Dan moet je daar overstappen op een andere trein... die je dan vervolgens naar Rotterdam brengt. Nou, dat schiet niet op. En, en waarom heeft de NS dan het spoorboekje op deze manier veranderd? Of waarom gaat de NS het veranderen? Het is altijd uitkijken met beschuldigingen. Maar de uh, binnenlandse treinen van de NS en de hogesnelheidstreinen... zijn allebei dochter van de Holding Nederlandse Spoorwegen. Dus in plaats van dat wat de bedoeling was, die twee maatschappijen elkaar gaan concurreren, hebben zij er belang bij om elkaar juist niet te concurreren en elkaar klanten toe te spelen. Met gevolg dus, nou ja, wat ik al zei, dat de reiziger kan, de reiziger kan kiezen tussen langzamer of duurder, maar wel uiteindelijk bij dezelfde maatschappij. Omdat de NS het enige bedrijf is dat deze dienst aanbiedt, vindt zo'n verslechtering plaats. Ja, dat klopt. Uh, uh, denkt u dat de NMA uw klacht ontvankelijk zal verklaren? Want de NS hebben die aanbesteding zoveel jaar geleden gewoon gewonnen natuurlijk. Wij hebben niet alleen een klacht ingediend tegen de NS... maar met name ook tegen de overheid... die iets blijkbaar niet goed heeft georganiseerd bij die aanbesteding... met als gevolg dat de ene uh, maatschappij zichzelf concurreert... via een andere dochteronderneming. Dus niet alleen de NS heeft naar ons uh, oordeel niet goed gehandeld. Het is ook de overheid die deze missen mogelijk maakt. Dus dat is een reden om tegen beide een klacht in te dienen. Dat is nogal wat. Uh, wat, denkt u dat, uh, wat, wat denkt u dat de uitslag van zo'n klacht kan zijn... De NMA staat bekend. Heren, om ah, we moeten even wachten, geloof ik, omdat we onze bagage moeten controleren. Maar gaat u door? Um, uh, waarom uh, denkt u dat, uh, dat die klacht uh, hout snijdt? Want het is nogal wat, zei ik. De NMA is natuurlijk de hoeder van de marktwerking. De NMA is de hoeder van de klant die ergens tussen mag kiezen. Dus in die zin vinden wij zeker dat wij een punt hebben. En we hebben vertrouwen erin dat de NMA op zijn minst serieus naar onze klachten zal kijken. En hopelijk ook besluiten wat wij willen. Namelijk dat de verslechteringen op het gewone spoor volgend jaar van tafel gaan. Tot slot. Um, u, dient dus, u heeft die klacht gisteren ingediend bij, bij de Nederlandse mededingingsautoriteit. U doet dat zo direct officieel. Uh, wanneer verwacht u een antwoord? De Nederlandse mededingingsautoriteit staat bekend... wel als heel zorgvuldig en gedegen. Niet als heel erg snel. Maar er is ook geen haast bij... want deze geplande verslechteringen zullen, wat de NS betreft... gebeuren ergens volgend jaar. Dus uh, we zijn op tijd, denk ik. Goed, dank u wel. Vanaf Schiphol was dat Sander Bartling. Straks, Don't Ask, Don't Tell, is niet langer de code voor homo's in het Amerikaanse leger. Vanaf morgen mogen ze er openlijk voor uitkomen. Maar eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag. <lacht> 1986. In de stad Schouwburg in Amsterdam is vanavond de première van het toneelstuk Going to the Dogs. Een toneelstuk met zes herdershonden in de hoofdrol. Bedenker van het hondentoneel is Wim T. Schippers. Deze dag, in 1986, 19 september dus, zette Wim T. Schippers de kunstwereld op zijn kop... met het absurdistische toneelstuk Going to the Dogs. Theaterproducent Arjen Stuurman houdt zich onder andere bezig met de acteurs. Nou, die herdershonden hebben we gekocht als uh, gewoon jonge honden. En we hebben politiehondenbegeleiders gevraagd, trainers, om daar een klein jaar mee te gaan werken. Om hun allerlei scènes te laten spelen. En die puppy's zijn dus uh, eigenlijk uh, in driekwart jaar opgegroeid tot jonge, volwaardige acteurs. En waren toen uh, na een jaar in staat om een aantal handelingen te verrichten die in het script stonden wat uh, Wim Schippers had geschreven. <tied> Sowieso deden ze allerlei trucs en loopjes vanwege het feit dat ze daarvoor beloond werden. Dus ze werden de hele tijd uh, overstrooid met allerlei uh, hondenkoekjes en, uh, en hondenvoer. En uh, tussen de voorstelling door, want één avond hebben we zelfs twee voorstellingen moeten geven, omdat het, uh, de kaartverkoop dermate goed liep, hebben we nog een nachtvoorstelling kunnen geven. Dan gingen ze even lekker in een hokje liggen slapen in hun eigen honden, ook wat ze meenamen. En nog wat drinken en dan gingen ze naar de volgende voorstelling. Ja, hij is het nog gewend om, eh, om te blaffen. Hè? Goedenavond allemaal. Wie heeft er gekeken? Steek je hand op. Ja. En met al die acteurs en actrices bij elkaar, zou ik maar zeggen. Want zo moet ik ze toch wel noemen, hè? Um, Was er nog uh, meteen sprake ook van een soort Gooise matras? Of... Uh, ze van... Nou, dat, misschien is dat al... Wel... <laughs> het was zo, we hadden de, de honden dus in een uh, prachtige kennel zitten... Ja. Nou, dat is een leuke speelruimte. En op een gegeven moment bleek het dus leuk gespeeld te hebben, want ja. we hadden een nest jongen. Ik meen die, dat hij, die, maar dat is een postnatale depressie, zat er ook nog eentje bij. Die hebben we uiteindelijk uh, met verlof moeten sturen, want die was eigenlijk niet meer in staat om nog veel te doen. Die lag de hele dag maar uh, zielig voor zich uit te kijken op een uh, kussen in de repetitieruimte. Dus die is uh, maar vroegtijdig naar een gezin gegaan. We hebben altijd gedacht, in de, helemaal in het begin, een aantal jaren geleden toen ik ermee begon. Dat met honden, dat het dan goedkoper zou zijn dan met acteurs. En precies het omgekeerde is het geval. De honden zijn duur in het onderbrengen geweest, in kennels, dag en nacht verblijven. Dierenartsen erbij, tegenslagen, uh, puppies die kwamen die er eigenlijk niet hadden moeten zijn. Noem maar op, uh, hondenbrokken. Af en toe lijkt het stuk wat onsamenhangend. Maar gelukkig staat het verhaal, een familiedrama vol heimelijke liefde en onderhuidse jaloezie, ook beschreven in het programmaboekje. Het was natuurlijk bijzonder dat dat alleen door honden gespeeld werd. Maar wat ook bijzonder was, dat het ook nog gesubsidieerd werd door de Nederlandse overheid. Dat er een subsidie voor aangevraagd is door ons en dat die werd goedgekeurd. En dat er dus, ik meen iets van 60.000 gulden in die tijd, dat daarvoor betaald is. In de minister van Buitenlandse zaken zat in New York en die las bij zijn ontbijtje de krant. En die werd, uh, <laughs> die werd uh, wit van ellende, want uh, hij dacht meteen, daar krijgen we narigheid van. Omdat het ook internationaal nieuws was. En daar is inderdaad Kamervragen over gesteld. En dat bleek allemaal achteraf onterecht, want de voorstelling uh, heeft, uh, had zo'n groot succes... dat de inkomsten vele malen, waren, vele malen hoger waren dan begroot. Dus uiteindelijk was het grootste gedeelte van de subsidie ook helemaal niet nodig. Kijk, ik las in diverse kranten en weekbladen, eh, to, tot zelfs op de Afro-radio sprak men daarover... Eh, going to the Dogs. Dat is een toneelstuk van eh, Wim T. Schippers... dat aanstaande vrijdag in de Stadsschouwburg van Amsterdam in première gaat. En dat wordt gespeeld door zes herten. Dat is op zich ook wel grappig, want we werken dit jaar nu ook weer met Wim Schippers eh, aan een nieuwe voorstelling. En wij zeiden eigenlijk 25 jaar geleden tegen elkaar nou... Leuker en beter zal het niet meer worden. En dat is eigenlijk, als je dat realiseert, dat is nog wel waar ook... hoe mooi het allemaal ook weer worden gaat wat we de komende jaren gaan maken. Zoiets bijzonders, dat maak je natuurlijk maar zelden mee. En dat bijzondere was het toneelstuk Going to the Dogs van Wim T. Schippers... deze dag in 1986. Right face.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 time that I tried this I think I look a Jamie Cullum, fotograaf. Het is zeven minuten voor tien bijna, dames en heren. We gaan naar de Verenigde Staten... waar vanaf morgen homo's openlijk in het leger mogen zeggen dat ze homo zijn. Daarvoor mochten ze ook wel het leger in. Maar als ze maar niet spraken over hun seksuele geaardheid... het motto Don't Ask, Don't Tell kan dus de prullenbak in. Michiel Vos, correspondent in New York. Goedemorgen. Goedemorgen. Het was een rechter hè, die dit heeft besloten... na jaren van politiek gesteggel en getouwtrek... al vanaf president Clinton eh, af aan. Is het nu definitief geregeld... Maar het inderdaad, je hebt gelijk, het heeft 17 jaar geduurd. En gedurende die 17 jaar, vanaf president Clinton, was het eh, homo's inderdaad verboden om openlijk in het leger plaats te nemen. En was het in ruil daarvoor, zeg maar, het leger verboden om te vragen naar de seksuele geaardheid van soldaten. De don't ask, een part van don't ask, don't tell. Maar inderdaad, je hebt gelijk, het is nu... Dinsdag, morgen, overmorgen wordt het definitief. En het is een enorm gesteggel geweest, maar nu is het eindelijk de kogel door de kerk. Juist. Uh, en dat is voor president Obama belangrijk, zeker nu de verkiezingen er daar weer aankomen. Want het was een van zijn belangrijkere thema's, zal ik maar zeggen. Niet het belangrijkste, maar toch wel belangrijk in 2008 tijdens zijn presidentscampagne. Ja, het was een duidelijke belofte. Hij heeft het altijd beloofd. En uh, het bleek natuurlijk, net zoals veel beloften, moeilijker uh, in te lossen dan gedacht. Er was veel verzet. Er is altijd verzet geweest, maar er was ook een, een, een keerpunt in de maatschappij dat zij luister, dat hele dat hele beleid rondom homos in, in het in het leger moet afgelopen zijn, want de maatschappij zelf staat openlijker tegenover acceptatie van uh, homos. En dat zien we bijvoorbeeld in de, he, in de aantal staten dat bijvoorbeeld het, het homohuwelijk toelaat in de verenigde staten. Ja, New York, dus moet York moet bijvoorbeeld, tegen hè? Volgen? Het leger moet volgen, zeg maar. En ja. dat was natuurlijk altijd moeilijk. En dat moest overlegd worden tussen het ministerie van Defensie, de president en de voorzitter van de chef van Staven. En die hebben uiteindelijk eind vorig jaar besloten dat het afgelopen moet zijn ja. met dit beleid. En dat komt nu, wordt nu ten uitvoer gebracht op dinsdag. Goed, de vraag is of het ook zo makkelijk zal gaan in de praktijk. Want uh, er is natuurlijk een enorme machocultuur daar in dat Amerikaanse leger. En zeker bij de US Marines. Dat klopt. De US Marines is inderdaad het meest conservatieve onderdeel van het leger. Heeft zich altijd verzet tegen deze tegen de beleidswijzigingen. En heeft gezegd, luister, de unit cohesion, de, de, de eenheid van elke unit, een platoon, een brigade, noem maar op. Is erbij gebaat dat mensen elkaar blindelings kunnen vertrouwen. En dat kan niet zo zijn als we weten wie er homo is. Als we... Met homo's moeten uh, serven, uh, eh, moeten plaatsnemen in het leger. Dat heeft het leger altijd geroepen vanaf uh, Colin Powell in de jaren negentig. En dat hebben ze uh, altijd herhaald. Nou, en dat, dat, dat is nu op de schop gegaan, uiteindelijk. Naar veel onderzoek, naar veel uh, opiniepeilingen. En naar ook een, zeg maar, een, een omkering dus langzamerhand in de maatschappij. En een acceptatie van homo's, de rol van homo's, de, de plek van homo's in de maatschappij in Amerika. Ja, maar goed, de vraag is, hoe gaan ze het implementeren? Dus hoe, hoe zorgen ze ervoor dat dat in de praktijk ook lukt? Nou ja, kijk, homo's worden dus zeg maar gelijk uh, in, in, in alle gebieden in het leger, maar niet op alle, niet op alle uh, plekken. Bijvoorbeeld, als je, uh, je, als je bijvoorbeeld overlijdt in het leger en je partner is uh, homo, dan wordt jouw partner niet ingelicht over de details van het overlijden van jou zelf in het leger. Je familie wel, maar de same-sex partner niet. En dat, is nog bijvoorbeeld, dat zijn overblijfselen uit de wet die niet toestaan dat er... 100% gelijkwaardigheid is tussen homo's en niet-homo's in het leger. Ja. En zo zijn er kleine verschillen die blijven bestaan. En ja, God, uh, dat heeft inderdaad wat jij zegt te maken met een, een eeuwenlange cultuur binnen het leger natuurlijk. Dat niet erop uh, gebaat is om homo's openlijk te laten uh, plaats hebben in het leger. Nee, goed. Dus het is, uh, het is weliswaar een definitieve doorbraak. Maar uh, het, er zijn nog wel wat haken en ogen in de praktijk, zal ik maar zeggen. Ja. Zijn allemaal dingen nee, er zijn haken en ogen, maar goed, dinsdag is wel een grote soort feestdag. En het wordt uh, in meerdere plekken in Amerika, uh, nou ja, zeg maar onderstreept dat het nu eindelijk is afgelopen met dit beleid. Goed. Michiel Vos vanuit New York, ik dank je wel. Straks, dames en heren, het en gedoe binnen de FNV. Hoe kunnen Agnes Jongerius en Henk van der Kolk samen nog door één deur? oud vicevoorzitter Ella Vogelaar vertelt straks hoe het verder moet in het vervolg. Tot zo.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 Dus voor deze en andere vragen ga naar www.rijksoverheid.nl. Schaal, waar blijven ze nou? Ik hou het niet meer! Nou, Jaakjes, vissen en een voetballer, Luc heeft spit. Maar is die wasmachine dan echt zo zwaar? Nou, Zorgeloos verhuizen voor minder dan je denkt. Erkende verhuizen. kost een erkende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 Professor Willem Verbeken, als ambitieuze salesprofessional... zoek ik de beste academische salesopleiding van Nederland. Ruim 15 jaar leidt het Instituut voor Sales en Management succesvolle salesprofessionals op. Wij zijn de marktleider in academische salesopleidingen. Dat is precies wat ik zoek. SMS Sales naar 22.11 of kijk op isam.nl. Dit is Radio 1.